Na de presidentsverkiezingen in Montenegro... claimen zowel de zittende president als de oppositiekandidaat de overwinning. President Vujanović zegt dat hij 51,3 van de stem heeft gehaald. Kandidaat Lekic zegt dat hij de winnaar is met 50,5 Het wachten is op de telling van de kiescommissie, die komt later vannacht. In Montenegro heeft het presidentschap vooral een ceremoniële functie. Toch zou een overwinning van Lekic een gevoelige klap betekenen... voor de Democratiepartij van Socialisten van de president...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 Hier zijn Jan Roos en Jan Heemskerk. Uh, welkom bij De Echte Jan, van Poont. En mijn naam is Jan Roos. En ik ben Jan Heemskerk. En uh, beeld bij het geluid heb je op en de is natuurlijk Echte Jan En je kan inbellen voor De Echte Jan, Radio spel. En dat gaat telefoonnummers 0800, 112. En natuurlijk voor Wat een Geleuter. En de stelling van vanavond is. Houd op met al die debiele, debiele Koningsdag ideeën, Jan. Oh, nou ja, Zou ik er nog even zeggen? Dat ja, je, doe maar. Ja, ja. ja, Houd op met al die debiele Koningsdag-ideeën, Jan. Is dat omdat je republikein geworden bent? Dat op. Oké, okay. nou goed, echt Jan, dat ben je of dat ben je niet, dat is genetisch bepaald. Dus uh, is het in de hele wereld topless jihad day? En uh, te protesteren overal vrouwen met gevaar voor eigen leven... tegen vrouwen onderdrukken door hun borsten te ontbloten. Maar laten we hier in Nederland massief verstek gaan... omdat het de koud is borst is. borstjes... Zoals wij, dus de Nederlandse vrouw hier, dan zijn jullie: de Nederlandse vrouwen is ontzettende Johan. En hebben jullie niks begrepen van de strijd voor jullie lusters in moeilijke landen. En zo is het maar net, nou. Jan. En laten we nog even kijken wie deze week nog meer een echte Jan of Zeker. Johan is geweest. Echte Jan of Johan, echte Jan of Johan echte Jan. Nou. of Johan, echte Jan of Johan. Ja, het is niet te geloven dat hij uh, voorbij komt. Uh, en nog in positieve zin ook. Oh ja, uh, Piet Eintje Donner. In het verslag worden een aantal ontwikkelingen gesignaleerd ja, ja, ja. die je ook kunt zeggen ja, in zin, in zin ja, ja, zorg zijn ja, ja, ja, ja, ja. Zeg maar. nou ja precies, de ton is natuurlijk een gereformeerde regent uh, waar we eigenlijk niets positiefs over te vermelden hebben, maar de onderkoning Blijkt God betere een Robin Hood van je welste? Ja? Want Nederland verdient belastingverlaging, ver Jan, zegt de baas van de Raad van State. Logisch. En dat zijn wij totaal en in zijn geheel met de Donnerstein eens. Maar be belastingverlaging, be dat, dat verdienen wij, zegt de Don. Belastingverdaging. En mag ik nog een vraag stellen? Ja, hoor. Denk je dat we het ook krijgen? Nee. Ah, nee. Maar in ieder geval, het voorstellen al levert ja. de echte jam op. Goed, uh, ja hoor, hartstikke goed. Uh, uh, Aan de oude, oude trouwe vriend. Henk Krol, we zitten in de kleuterfase. Kleuterfase? We zijn we nog niet ontgroeid. Nee. Ontgroeid. In de komende jaren moeten we op een gezonde manier naar de volwassenheid toe. Tjonge, jonge, jonge. Ja, het kan in ons liggen, maar uh, sinds uh, dat hij hier geweest is, is het met uh, seks-op-eigenaar en baas van 50PLUS. Uh, Henk Krol, niet heel goed gegaan in de peiling. Uh, de heel boos bij uit Nederland liep iets lang geleden nog achter hem aan als ratten achter die gozen van Hamelen. Maar nu laten ze omen Henk massaal vallen. Bam! Vijf zetels weg. En dat is maar goed ook, want uh, ja, die ouderen hebben het al goed genoeg. En uh, vooral de jonge senioren, zoals ik, vrienden het veel beter dan dan. Ja, dus Henk Krol is een ontzettende Johan. Ja, een jonge senioren. Weet je, weet je, dat je toch is tegen me. Die, ja, maar partij, die partij heet tot de de 50 plus. Dus ik zeg nou, ik ben 50, dus dit, dit, kunt die voor mij iets betekenen? Ik heb een aardig inkomen, ik doe mijn best. En, uh, nee. Dat maar, ja, nee. Je, het is gewoon nee. Je noemt jezelf jonge senior. <laughs> ja, dat ze, ik zou echt die, die, die pil van Drion nemen tegen die tijd ja, dat, dat, ik dat ik mezelf komt, jonge senior nou, ga noemen. Dat, dat, dat, dat moment is ook dichtbij, oh, oh, die fucker. a ja, rolly Maar ja. goed, dus, dus onze Henk, ja, het is toch aan Johan deze week. Ja, gigantisch. Onwijs. Kim Jong-un! Ja, precies Hij voor de, pauze. de dikke Noord-Koreaanse leider uh, van het straatarme communistische landje... ...is net zo gek als zijn opa en zijn vader. Uh, die gele die dreigt met een nucleaire oorlog met Amerika... ...en is als een dolle leger in staat van praten aan te stellen. Uh, uh, maar iedereen uh, weet al lang dat het grootsprak is... ...want meneertje doet een beetje stoer ja, om het leger te vriend te houden. Het is een binnenlands dingetje, dus ongelofelijke gaap. Joh. Ja, denk je? Ja, Ik, nou ja ze zijn in Japan open. Ja, ook ze willen... Zijn ze toch ja, al wat uh, luftaf is uh, nee. geschud en het... Uh, ja, nee. prima. Dat is weer... Dit is een soort geopolitieke no nonsens, De Chinezen Ik... is ook boos op zich. Ze gaan toch helemaal... Ze willen waarschijnlijk weer een la olie en rijst, en dan is het weer voorbij. Iedere ja, keer hetzelfde. Ja. Ik ja, word hier ja, niet bang van, ja, hoor. Jij zullen het wel weten, Jan. Anders maken zon. we toch één grote sinkhole van dat kleine landje, als we zin hebben, joh. Of dan schieten we toch van de kaarten. Oké, okay, nee, goed. Uh, dan gaan we verder met Hé wacht uh, Dimitri... even, even. Wat is er? toch is het een echte Jan. Want? Nou ja, ik vind het wel grappig dat je dus gewoon... Uh, zo, uh, hoe oud is de plofkop, een jaar of 22? Dat, je dus, ze de, dat de, je dus gewoon uh, de, de, de wereld een beetje uh, in, in, in, in gevaar kan brengen of, of bang kan maken. Vind ik wel leuk. Ja, heel leuk. Nou ja, goed, Dimitri Bomping. Enerzijds staan we sterk uh, en hopen we. Maar anderzijds moeten we natuurlijk ook uh, zeer realistisch zijn. En dat zijn we. Ja, en onze, onze hoofdgast zit hier wa waastig te kijken en vraagt zich ongetwijfeld af wie in godsnaam Dimitri Bontik is. Dat zal ik je vertellen, bro. Dat is een man de, de, wiens zoon door de, de Belgische sharia forever naar, naar Egypte is gelokt. Ja, we spraken Ja, een paar weken, weken, weken geleden, geleden nog. Weg, die hadden Had hem aan de telefoon. En die zit er dus nu ineens in Syrië en mag niet meer naar huis. En, en nou ja, de, Dimitri is een beetje een man. We hadden nog nogal lang aan de lijn, maar... Het is ook een held, want hij is nu zelf op het vliegtuig of op de boot of op de kameel gestapt. Is in ieder geval niet op de brommer. En, en hij is daar uh, hoogstpersoonlijk uh, aan het proberen zijn zoon weg te krijgen. En dat vinden wij toch wel, nou op uh, minst heel dapper. Nou, dat is wel zou zo'n stotjong die alleen maar stomme dingen doet, gewoon lekker laten zitten daar. Maar nee, niet Dimitri, die gaat er gewoon heen en haalt zijn zoon op. Ja, en dus dat denk je, dan ben je bent toch wel een koning. Dat is je, je ja, denkt, ja, maar zeker. zo, je, je joentje die, die ga ik er ophalen. Ik, ik weet niet of ik er zin in zou hebben, ik, als ik eerlijk ben. Maar zou goed, je dat, het doen? Uh, nou. Nee, zou je dat niet doen? Als je kindje zo ongelooflijk stom is. Nee, maar hij is 18 hoor, Jan. We, we, we. Ja, ik ben hardvochtig. Jij liet hem gewoon uh, gaan? Nou ja, nee, Ik zou nee, hem ophalen. Ik zou hem op vertellen. Ik zou een rode lap over mijn hoofd doen en een mes over mijn benen. ik zou als een soort Rambo zou ik daar uh, dat kind ophalen. Echt nee, waar? Nou ja, goed. In ieder geval uh, heb ik godverdomme alleen mijn dochters. Ja. Oh nee. Nee, goed. Eh. Uh... Laten we het zien. Echte Jan, of Johan, Echte Jan, of Johan, Echte Jan, of Johan, Echte Jan, of Johan, Echte Jan, of Johan. Ja, hij is de fractievoorzitter van GroenLinks in de Tweede Kamer ja. en een radicaal linksmens van de oude stempel. Dus een warm, toch voorzichtig welkom voor ons ijzervreten van vanavond en hoofdgast, Bram van Roik. Ja. Welkom meneer Vrouwje. Hallo, goedenavond, mogen we zeggen. Ram Jan en Jan, gezelligheid. Laten we eens even beginnen bij het begin want we hadden het net over Noord-Korea. U bent natuurlijk zelf ook van het radicaal linkse snit. Ja, maar niet van Noord-Korea hoor. Oh, ben niet een oud Stalinist. was een ja, was Sepien. ja. Oud Leninist. Wat was u? Nooit geweest. Nee. Geen Stalinist, geen Leninist, geen Noord-Koreaanse sympathisant. Trots. was van dat. U was toch wel een links. Ja, maar ja. communistisch. Ja, nee, ook niet communistisch, nee. U nee, wist heb... niet waar de zeven stond voor de ja, CPN? Je, je hebt, alle... je hebt allerlei uh, vormen van links... en ik hoorde niet bij het communistische deel daarvan. Ik heb nooit het gevoel bij gehad van... nou, dat is misschien ook wel leuk. Nee, gek, nee. Ah, dus je heeft niet zoveel met Kim Jong-un? Nee, niet, nee. Bent u bang voor hem? Nou, ik word soms bang van die foto's die je wel eens ziet... van die duizenden mensen die dan zo hard ze kunnen schreeuwen... hoe goed ze hem vinden en zo. Dat vind ik wel... Beetje eng. Want dan, die massa is die Nou vijf. ja, je ziet dan inderdaad dat die mensen toch wel gehersenspoeld uh, zijn. En dat, uh, ja, dat heeft wel iets. Uh, nee, maar dat, maar dat, dat zijn zeg maar onbetaalde figuranten. Want als je dat niet doet, dan krijg je nou. een kogel in de nek. Nou ja, maar ik heb dat gezien bij de begrafenis van die vader. Hè, ja. Tot, uh, echt Ten, dat de mensen stonden daar. Ja, maar we iedereen, denken, wat er, we denken, iedereen. Wat er gebeurt als, een, de, de, de ja, als ze niet, journaal, als ze niet uh, heel hard huilen. Nee, ja. Dan komt een staatsjournaal, ja, ja. het staatsjournaal komt voorbij... en die, en die is aan het filmen en dan sta je een beetje droog. Droge... Maar als je een heel volk zo kunt indoctrineren... dat vind ik wel iets uh, griezeligs trouwens. hebben. Ja, ja, ja Maar, ja. maar, maar goed, uh, dat is dan een interne aangelegenheid. Denkt u dat hij uh, met uh, nucleaire bommen gaat gooien? Nee, denk ik niet. Maar goed, uh, uh, yeah, nee, dat denk ik niet. Nou, hij is natuurlijk wel een beetje van... Hij heeft wel vaker natuurlijk gedreigd en er gebeurt ook wel eens wat. Maar uh, ja, uh, ja, laten we het in soms nam hopen dat hij het niet doet. Maar ik geloof het ook niet, nee. Ja, nee het is een beetje De teneur van de dingen die ik lees is toch wel... van, van, van, van dat het dat een, een, ietsje doller is dan de ja. oude. Dan, dat, dat, ja. dat deze jongen toch nog wat dingen roept. Van, nou. Ja, maar weet je... Hij nou, ja, moet uh, zijn positie uh, misschien ook nog... Uh, dat is het hè, meer, denk maken, ik. Het eh, binnenlandse dingetje bij het leger ja. ook. Ja, binnenlands dingetje. Ja, ja binnenlands dingetje. Ja. En dan, als China zegt van... Nou, bollen, nou is het genoeg. Dan is het ja. afgelopen. Nou, hartstikke ja. mooi. Hé, hey, um, we hebben een veel grotere kwestie. Want uh, nou. laten ze het lekker uitzoeken daar in Oordrede. Ja, he. zeker. Voortman, uh, uh, Strik, de, de Boer, Boer en gewoon zo voort. Ja. denkt u, wie zijn dat in godsnaam? Nou, Voortman is dus een van de, van de uh, Kamerleden. Twee aan de Tweede van de Kamer. de rechts ja, uh, Zijn GroenLinks'ers groen uit de Eerste Kamer. Ja. En die zeggen nee, nee. Tegen de eet bij de koning. Ja. Uh, yeah. En wat mij nou zo verbaast is dat u zegt maar waarom niet? Ik doe het wel. Ja, nou ja, niet alleen ik. Er zijn natuurlijk heel veel mensen, ja. die ook GroenLinks, is, die het uh, wel maar, doen. Maar ben bent de baas? Ik ben de baas en ik heb uh, gevonden dat iedereen zelf mocht weten... of ze de eet al of niet zouden afleggen. Ik doe het wel. Dat is netjes al. Omdat wat ik zeg is, ik respecteer uh, de rechten van de koning. Hè, dat is ongeveer de tekst van de van eet. De en uh, ja, wat die rechten zijn, daar gaat de Tweede Kamer over. Maar in uw, dus, maar in uw, in uw politieke programma staat ook dat u die rechten wil beperken? Nou koning. ja, we, we, uiteindelijk is ja, koning, nee, maar, nee, het wij zijn voor. Een, maar ja, dan wordt het lastig. Nee, maar daarom zeg ik, ik respecteer de u, rechten van de koning. Maar de, de Tweede Kamer, en ja. dus ook ik, gaat erover wat die rechten zijn. Ja, dus, maar, maar in die uw, uw programma staat dat u die rechten wil beperken? En, ja, wij willen die rechten beperken maar, en sterker nog... Maar, wij, maar dan, dan wordt het lastig. Wij, nou, als u op 30 april door de knieën gaat en zegt... ik respecteer uw rechten. Ja. En de 31 e wil ik ze eigenlijk gewoon veranderen. weer veranderen. Ja. Ja, dat, dat is een beetje dat je nee, denkt dat van... Va wat wil die nou? Nee, dat valt heel erg mee. Want oh. die, nee, want wij bepalen namelijk wat die rechten zijn. Ja, ja. Hè, dus de Kamer bepaalt, zoals bijvoorbeeld... Uh, wat de koningin altijd mocht en nu niet meer... Nee. zich met de kabinetsformatie bemoeien. Ja. Dat was omdat de Tweede Kamer op een gegeven moment zei... dat recht heeft u niet meer. Ah, dus u, u, zegt, u zegt tegen de Willem-Alexander... ik respecteer uw rechten, maar nou, ik, ik bepaal wat die rechten zijn. Dus u zegt eigenlijk zolang je op een bepaalde snelweg 130 mag rijden, ook al is het milieu vervuilend, doe ik het maar tot het weer 100 wordt, want dat wil ik eigenlijk liever. Uh, ja, ik wil dat het 100 uh, wordt. Ja. Maar, u ja, rijdt maar honderd ik ga. Nee, maar goed, de Tweede Kamer gaat over hoe hard je mag rijden. En helaas hebben wij. Uh, maar u zat toch vooruit. Wat Jan, u denken ik, denk, ik bedoelt, is het een beetje vooruitlopend op wat u hopelijk weet te realiseren. Ja. Dat die koning. Ze mag ver weg hier Kun je vast ja. zeggen, ja, eigenlijk zie ik u toch een beetje als een symbolische figuur. En doe ik ja. in deze podcast ook en niet mee. Dat, dat, dat vinden we ook. Dat de koning veel meer een symbolische uh, ja, rol uh, moet hebben. En dus niet een. Uh, ja, een ceremoniële rol, zoals dat heet. Maar dan, maar dan u gaat. U gaat uh... Zeg maar een soort soort eet uh, afleggen. Ja, dat we die rechten respecteren. Bij de baas van de regering. Maar u ja. heeft toch al een eet afgelegd toen u in de Tweede Kamer kwam. Ja, zeker. Maar Dan dat, hoeft u toch dat, nu dat... nog een keer niet de baas van de regering nog een keer te. Het hoeft ook niet. En ik vind het ook prima als mensen zeggen. Ik, nee, ik, begrijp het, ook, maar waar, uh, ik begrijp niet waarom u het wel doet. Nou, omdat ik er geen probleem mee heb om de rechten van de koning. Op het moment dat die nieuwe koning daar binnenkomt en zijn verhaal gaat houden, hij gaat daar een toespraak houden voor de Staten-Generaal. En uh, ik zit in die Staten-Generaal... en ik, ja, ik heb er geen enkele moeite mee om te zeggen dat ik zijn rechten... en nogmaals, wat die rechten zijn, daar gaan wij over... om die rechten te respecteren. En ik vind het prima, als er zijn kennelijk nu ook een aantal Kamerleden... van de Partij van de Arbeid die dat niet doen, en ja. de meesten doen het wel. Ik vind dit nou typisch laat iedereen dat nou gewoon zelf uh, of, uitmaken. Ik, heb er, ik ga er geen groot politiek ding van maken. Of bent u bang dat u dan geen lintje meer krijgt straks? Ja, nou, dat zou wel heel erg zijn natuurlijk, als ik dat lintje nooit zou krijgen. Maar. Ja. Ah, nee, nee, ja, ja, ja. ja. ja, ja, ja. Ik heb er nog nooit over dansen? nagedacht, over dat lintje. Nee, heeft er nooit over nagedacht? ik heb er nooit over nagedacht, nee. We nooit over nagedacht, nee. Nou, wij wel, en, toch? Ja, nou ja, ben je je, wel? Nee, ik ben uh, Republikein sinds kort. Dus dat, uh, oh ja, dat is waar. Dan dat dan je je ik al, ook. Dan, ja. Ik ben ook Republikein, alleen niet sinds kort. Ik ben het al heel lang U eigenlijk. bent Republikein en gaat toch de eet ja, aan de zolang koning, wij een koning Kijk, wij hebben, ah, ja, ja, ja, zolang wij een koning hebben, ga ik Ik vind het tot zover van een gezonde geestelijke werkelijkheid. Gaat u ook de maxi-tango dansen? Uh, nou, dat is dans. De tango dans is niet mijn uh, nee, sterke nee, punt. Nee, nee, uh, u kent de Maxi Tango nee, nog niet. Nee, ken ik niet. Nou, nee. we, hadden natuurlijk, we hebben natuurlijk de, de dromen, hè, de oranje dromen. moet je dan je dromen insturen. Oh, ja. oh is dat zo? Droom? Ja, heb het de de mee mee gemist. Nee, oranje dromen ja. moet je insturen. Ja, dat is hartstikke ja. leuk. En, en een lied. En een koningslied, Daar gaan ja. we met alles zingen. Oh, ja. En nu hebben mensen bedacht ja, om, om als, als blijk van waardering naar Maxima ja, ja? leuk. Ja, dat de zo vind maxi -tango. ik leuk. Om de Maxi Tango te gaan dansen. En wat is dat Jan? Hoe? Ja, nou, ik voel hoe zo nieuw zijn we aan het worden, met mits alles? Ik wacht slaap. Dit speelt zich allemaal af in één lange ruk. We gaan eerst het lied zingen en ja, weet... daarna pakken we de dichtstbijzijnde Argentijnse beet. Nou, ik ga de Maxi Tango Ik de Maxi Tango niet te dansen, maar de, naar de Filena-wals ga ik dansen. Fidela. Oh ja, de Fidela-wals. Goed. Uh, -ja. U gaat de Maxi Tango dus niet dansen? Nou, nee, dat zit er niet in. Nee. Ja, maar, uh, er niet uh, in. Uh, nog even over dat uh, uh, Linda Voortman uit de Tweede Kamer. Die zegt van, ik ga dat niet doen, die eet. Ja. En u zegt, ik ga het wel doen. Ja. Hebben jullie uh, nu een intern uh, conflictje? Nee. Nee, wij praten hier eigenlijk bijna nooit over. We hebben het er even heel kort over gehad. Er zijn zoveel dingen belangrijker dan uh, die Kroning en het uh, Koningshuis. Ja, precies. En we zijn met vier uh, Kamerleden in de Tweede Kamer. We hebben onze handen vol aan al die andere dingen die heel belangrijk zijn. Dus hier hebben we het eerlijk gezegd vijf minuten over gehad. Mag ik er eentje pakken? Want ja. we woorden net, uh, meneer Donner, he, tot onze stomme verbazing uh, namens de Raad van Staand, ineens nou. de kabinet adviseren om een belastingverlaging door te voeren. Ja. Ik, zou, zou u daar ook achter willen gaan staan? Nee, dat, ge, Ach, nee, oh. dat is niet... Nee. Jammer, hè? dat, ja, dat is nou nee. nou ja, ja. ja nee, we nee, ook Misschien een klein is het beetje. goed voor uh, de stand van GroenLinks in de peilingen. Ja. Een belastingverlaging ja, ja, ja. zou ja, zomaar nou, zou zou kunnen. Zou zomaar kunnen. Wordt tijd voor wuppies. Ik begrijp dat Wilders nu een hele maand geen... BTW wil, uh, ja, ik ook, en ja. dat gaat met Wilders ook heel goed in Boe, de pijn. 26 dus. 20 zeteltjes. Maar nee, ik, ik vind belastingverlaging lijkt me nou niet... waar we op dit moment op zitten te wachten. Oh, nou. oh waarom niet? Want dan nou ja. wordt het consumentenvertrouwen misschien wel wat beter... Omdat gaan we wat meer uitgeven omdat er, het is lekker uh, in de crisis. Uh, ja, maar goed, ik denk wel dat het heel goed is om bijvoorbeeld iets aan de werkloosheid te doen. Te zorgen dat mensen weer aan het werk kunnen. Maar ja, er moet nu eenmaal. Kijk, er moet bezuinigd worden. Dus om in die tijd nou de belastingen te verlagen. Dan wordt je tekort nog groter nee, maar de, natuurlijk. Het is wel grappig dat u uitgerekend dat standpunt even annexeert. Van, dat vind ik wel geestig. Welk ja. standpunt? Nee, dat, dat we nu moeten bezuinigen. Dat ja, dan, ja, maar goed, dat, we, dat is niet. Dat zegt iedereen zo ongeveer nou, wel. Wel, nou, wel. Nou, niet, het, iedereen. Van, niet iedereen hoor. Het het zijn de de meeste maar, economen, economen namelijk niet. De politici wel. Nee. Economen niet. Nee, wacht even. Nee, de, de, de, vrijwel alle economen zeggen dat het onverstandig is... om nu nog meer te gaan bezuinigen, bovenop de 15 miljard die dit kabinet al gaat bezuinigen. Dat zeggen alle economen, want dan ga je de economie kapot bezuinigen, Maar wat, ook, ze, wat ze ook zeggen, is dat het lekker is dat mensen centjes hebben om uit ja, te geven. Ja, natuurlijk. Dat is natuurlijk ook zo. Nou ja, goed, o, o, o, je kan zeggen dat het een achtelijk maar, idee is om een maand je... geen B te weten, maar, maar als, je, als je een structurele ja. belastingverlaging doorvoert, omdat je namelijk ook voor hetgeen waar we belasting voor betaalden, is, is ook verminderd. Hè? Maar dan dus wordt je tekort he, als de overheid nog minder binnenkrijgt, omdat de mensen geen belasting of minder belasting betalen, dan wordt het tekort natuurlijk alleen maar groter. Ja, moet ook toch? Of wat minder uitgeven. Dus ik zou zeggen, probeer nou het tekort uh, zoveel mogelijk uh, te beperken. Maar doe dat niet door uh, weer opnieuw uh, uh, te bezuinigen. Maar doe het ook niet door uh, mensen minder belasting te laten betalen. Dat is allebei niet zo goed. Nee. Zorg dat nee, mensen aan het werk kunnen, ja. zodat ze premies betalen. Zorg dat uh, uh, bedrijven die de belasting ontduiken door uh, in... Uh, wat is het? Uh, de, uh, de uh, Keimaneilanden. Bijvoorbeeld de Keimaneilanden te gaan zitten. Zorg dat die in Nederland belasting betalen. En dus niet minder belasting, maar meer belasting. En dat lijkt me veel beter voor dekening. Nog eventjes voor we naar, naar, naar het eerste verplicht onderdeel van deze show... gaan over oh, zo'n schitterend onderdeel trouwens. Zijn we nog? Oh, prachtig onderdeel. Het moet nog komen, het eerste onderdeel. Nee, is echt een serieus. Nee, het echte, oh, sorry. Echte, echte, oh, Dit is nog niet. Nee, nee. Nee, nee, dit, dit is immerseren. Is, ja, het grote slopen begint straks. Ik dacht dat we al ja. begonnen waren. Nee, maar het beleidsplan van minister Ploem is nu een beetje losgekomen. Meer handel, minder hulp, 1 miljard bezuinigen. Zij noemt dat desondanks een PvdA-plan. En u als oud-Novid-medewerker noemt het desastreus. Kort. Ja, omdat uh, er wordt een miljard bezuinigd. En er is ook al door het vorige kabinet een miljard bezuinigd. Daar was de Partij van de Arbeid toen ontzettend tegen. En nu zitten ze zelf in de regen bezuinigen nog een miljard. Dus dat betekent dat we gewoon minder doen aan onderwijs en minder aan gezondheid en minder aan, aan schoon drinkwater in ontwikkelingslanden. Dus al die dingen die de afgelopen 15 jaar eigenlijk heel goed geweest zijn en die heel veel geholpen hebben. Mensen zeggen wel eens hulp helpt helemaal niet. Maar dat is echt niet waar. Er is ontzettend veel vooruit, uh, vooruitgang. Uh, daar gaat Nederland nou allemaal uh, stukken minder doen. Daar gaat de plaatsen voorkomen komen beter. Uh, een, handel. een stapje verder komen handelsrelaties en daardoor ja. de maar economie Maar een land als Burkina Faso of een land als, als, als, als Niger of weet ik al die andere landen in Afrika. Die hebben toch niks aan handen. Wie gaat nou met die landen nu handelen? Er zijn een aantal landen in de wereld die helaas nog steeds op hulp zijn aangewezen. En die landen nee, maar, maar die dat, hebben die hulp nodig. Maar wat u nu zegt is precies het probleem. Ja? Die landen zijn nog steeds op hulp ja. aangewezen en ja. die hebben, in, die hebben een tientallen jaren hulp gekregen. Zeker. En het ja. heeft geen moer geholpen. Ja, en dus dan heel... moet je er niet mee doorgaan, dan moet je zeggen jongens, we moeten iets nieuws proberen. En er zijn heel veel landen die ook tientallen jaren hulp hebben gekregen en die nu, die nu niet meer op die hulp zijn aangewezen. Bijna heel Azië hoeft geen hulp meer, bijna heel Latijns-Amerika nee. hoeft geen hulp meer. Nee, Vroeger... Het is wel grappig is wat u zegt trouwens, want weet u namelijk dat wij nog steeds ontwikkelingssamenwerking uh, of uh, hulp uh, betalen aan China? Nou, dat is heel erg weinig om mensen. Dat weet ik toevallig. Iets, dat van, is een, uh, iets van 18 miljoen of zo. Ja, dat, zou, dat wordt heel snel minder. Nee, maar, maar 18 goed, miljoen dat is, naar, naar een van de grootste ik, economieën van, maar, van de wereld. afmaken. Absolu Toen absoluut. Ja, nee, ja, dat is heel leuk. Ja, Dat is. Ja, ontzettend, iedereen anderhalf op. Dat naar die Chinezen. Ja, ja, in, deze, deze, in deze sfeer van vrolijkheid nee, gaan we dan. Gaan we naar een Gaan we naar het onderdeel uh, waarop je deze te wachten. De kolom van Jan Roos zelf. Lavia Jan Roos. Eindelijk was het dan zover, het Marokkanendebat. En god, wat was het weer een ouderwetse tegenvaller. Een groot politiek correct toneelstuk. GroenLinks weigerde mee te doen, omdat de naam hen niet aanstond. En de rest van de Tweede Kamer wilde graag duidelijk maken dat de PVV een stelletje discriminerende domme tokies zijn. En daarmee is dan de kous af. En dat is een schande. Er is namelijk een enorm Marokkanen probleem, ook al wil de politiek het liever niet geloven en de Marokkaanse gemeenschap het stellig ontkennen. Er is een Marokkanenprobleem probleem met een groot deel van de Marokkaanse jongens. Dus niet met alle Marokkanen. Want zo willen de multiculti het debat doodmaken. Door te stellen dat er ook hele goede Marokkanen zijn. Ja, natuurlijk zijn die er. Ik ken er zelfs een aantal. Hele leuke, lieve, mooie, slimme mensen. Niets mis mee. Geen enkel probleem aanwezig. Maar om daarom te ontkennen dat er met een groot deel van de jongens iets Falikant mis is, slaat natuurlijk nergens op. Dat is zoiets als zeggen dat er geen milieuprobleem is omdat het op de Veluwe goed gaat met de reëmpopulatie. Dat er geen fileprobleem is omdat er buiten de Randstad weinig files zijn. Het is jammer dat ze in Den Haag het probleem met veel Marokkaanse jongens niet serieus willen nemen om maar niet in het kamp van de PVV te komen. De Nederlanders die dagelijks met dit terreur te maken hebben worden daardoor aan hun lot overgelaten. Het zou de Kamer sieren om deze mensen in hun problemen serieus te nemen. Problemen negeren, omdat de naam van het debat of de aanvrager van het debat je niet zint, is voor echte volksvertegenwoordiging een zonde. Wat kwaliteit? Nou, is het is tijd dat iemand wat zinnig zei over het marokkaanse probleem, Jan. Uh, van de week over, over het marokkanen gesproken schitterde GroenLinks door afwezigheid bij het Tweede Kamer debat over het Marokkanen-probleem. we hebben weer gelukkig hebben de echte Janne vandaag. Bram van Ojek als hoofdgast kunnen we alsnog het standpunt in zaken deze kwestie namens GroenLinks vernemen. Ja, dat is de vraag natuurlijk. Uh, maar laten we beginnen bij het begin. Waarom waren jullie daar niet, joh? Nou, omdat wij eigenlijk dachten dat dit debat niet meer was dan een... Uh publiciteitsstunt van de PVV. Er was geen enkel idee van waar het over zou moeten gaan. Het Marokkanenprobleem. Maar wat, het, wat de oplossing was waar de PVV het over wilde hebben... of wat de vraag was die ze hadden aan de regering. Het was allemaal volstrekt onduidelijk. En wij... Ja, zoals onze woordvoerder zei Linda Voortman... we hadden het net al over haar, van je mag me midden in de nacht wakker maken... om serieus te praten over werkgelegenheid of over uh, onderwijs... of over alles wat te maken heeft met de positie van Marokkanen... in de Nederlandse samenleving, maar uh, over het Marokkanen-probleem. Maar er is toch wel nou, een probleem met Marokkanen? Ja, nou ja, er is een probleem voor Marokkanen ook vooral. Voor Marokkanen? het is natuurlijk... Je ziet dat, dat ze dat, vaak uh, bij Opsporing Verzocht langskomen, is dat het nou, probleem, ja, de, probleem voor nee, Marokkanen... Kijk, nee, maar goed, natuurlijk. Kijk, als je zegt bijvoorbeeld... er zijn relatief veel Marokkaanse jongeren... die een criminele... Uh, 65% is in aangekomen gekomen met justitie. Dat is ongelooflijk dat is veel. veel. Ja. En dus als je dan gaat discussiëren probleem. over hoe komt dat... en wat zou je daaraan kunnen doen... Ja. Hè, dan zijn wij de eerste om aan zo'n u... debat mee te doen. Maar, maar dat om... wisten jullie bij voorbaat al dat dat niet ging gebeuren? Ja, dat wisten jullie ja, bij voorbaat al. Maar dat al, ja. is heel knap. Omdat we al heel... Nee, dat is helemaal niet nou, je nou, knap. Want want we kijken. hebben al heel vaak met de PVV erbij gedebatteerd... over Marokkanen en moslims en Turken... en iedereen die maar altijd met één grote veeg in de hoek wordt gegooid. En nu hebben we eens een keer gezegd... en daar hebben we wel lang over gepraat. Euh, anders dan over uh, of we wel of niet de eet zouden afleggen. Uh, en nu hebben we eens een keer gezegd... we hebben daar geen zin in om daar aan mee te doen. die debat hebben nog nooit wat opgeleverd... behalve uh, uh, uh, uh, un, ja, een PVV die uh, in de meest ongenuanceerde... beledigende termen praat over hele grote bevolkingsgroepen... die overeen kan worden geschikt. Daar was, hadden we geen zin maar, in. Maar was het niet juist GroenLinks die uh, totaal over de zijkant toen Geert Wilders en Kornuiten wegliep uh, voor een mm, debat. Nee. Jawel, toen nou. heeft de, de toenmalige partijleider uh, Femke Halsema of een fractievoorzitter, heeft toen gezegd... dat het belachelijk is dat je wegloopt voor een debat. Waar, ook dan, waar het over ook gaat. Nou, ik weet niet precies wat Femke Halseman nou, dat... toen heeft gezegd... maar de, de PVV liep toen weg, als ik me goed herinner... Omdat, ze, omdat er vanuit de regeringspartijen was gezegd... dat de oppositie kon zeggen wat ze wilde... maar dat er toch niks zou veranderen aan de nee, plannen. Nee, maar het gaat erom dat je hey, ja, dat nee, nee, nee, dus een debat een, niet wil voeren. Dus dat is een andere... Nou ja, nee, maar de, het, gaat, het, gaat er, het is wel belangrijk waarom je een debat niet wil voeren. En wij hebben heel duidelijk uitgelegd toen wij besloten hadden om niet mee te doen, hebben we ook geprobeerd... zoveel mogelijk daarover, zeg maar met een groot woord... verantwoording af te leggen, want ik vind inderdaad wel... dat je in beginsel aan elk debat moet meedoen. En daarom hebben we ook al tientallen debatten gevoerd die de PVV wilde voeren over de islam of over buitenlanders in het algemeen. En die debatten zijn elke keer hetzelfde. Het levert niks op. Ook de PVV zelf komt met geen enkele oplossing. Maar van Ooyek, als we ja. nou zouden proberen dat dan niet aan de PVV te laten, maar dat u bijvoorbeeld zelf zegt van nou goed, wij hebben een volledig genuanceerde en, ja. en, en heldere visie ja. op dit probleem. Ja. En we, we gaan zeker niet de hele groep stigmatiseren nee. dat u dat niet wilt. Dat snapt nee. iedereen. Ja. Maar u, u geeft net al aan van ja, we zien toch ook wel dat, dat er in ja. op zijn minst sociaal-maatschappelijk verband tussen ja, de afkomst en de ja. en de misdaadcijfers. Ja. Moet dat niet toch een keer aan de orde zeker, komen... zonder ik, dat de PVV zich erover heeft? Ik, ik vind dat dat zeker aan de orde moet komen. Nou, maar dat vind... had u toch kunnen inbrengen tijdens ja, het dat, aan het debat. dat is ongelooflijk vaak gebeurd. Er zijn debatten... Ik heb van de week zelf nog een debat met minister Ascher. daar uh, uh, heb ik aan meegedaan. Dat ging over de jeugdwerkeloosheid. Mm -hmm. Ook daarvoor geldt dat uh, mensen van uh, allochtone afkomst... daarin erg oververtegenwoordigd zijn... in de statistieken voor de jeugdwerkelozen. Ja. En dan debatteer Bijna alle je... lijstjes voeren ze wel aan. Ja, en dan debatteer je over de vraag... Uh, wat zou je daar nou aan kunnen doen en hoe komt dat nu? En dan probeer je, en dat is ontzettend moeilijk, met oplossingen Waarom te komen. De, je... de PVV deed aan dat debat niet mee. Een maar... debat, die, het, ik geloof dat de, het Marokkanenprobleem... probleem donderdag werd besproken. Woensdag ging het over de jeugdwerkeloosheid. Ik heb de PVV in dat debat niet gezien. Nou, mogelijk bent u er dan gelijk in dat de PVV dat u niet mee wil werken aan de PVV-publiciteitsstunt, maar. Waarom is het dan zo moeilijk om dit debat, zelfs als de PVV er niet mee doet, op een normale manier te voeren? Nou, omdat het heel ingewikkeld is om mensen die een, die een zeg maar uh, uh, bijvoorbeeld op de arbeidsmarkt of in het onderwijs. of die niet zeg maar geïntegreerd zijn op een manier dat ze in de Nederlandse samenleving volledig kunnen meedraaien. En dat geldt helaas voor een aantal uh, jongeren, met name van Marokkaanse afkomst. Nou, 65% is, is aangekomen nou ja, in justitie, dus niet een paar, hè? Ja, nee, maar meer goed, dan de helft. Ja, maar goed, dat, natuurlijk. Dat, is een, dat wordt er heel erg nu uitgelicht en dat is ook terecht. Nou, hoor. nou ik, ja. ik vind het toch ja, wat... Nee, en daarom zeg ik ook, dat is ook terecht, maar er zijn die, de oorzaak, het gaat erom dat je probeert natuurlijk om iets aan de oorzaak te doen. Nou, wat is de oorzaak, te doen? Nou, dat zeg ik, dat heeft vaak te maken met het feit dat die jongeren zich op, om, om allerlei redenen niet thuis voelen in de Nederlandse samenleving en daar niet een goede plek in hebben. Dat kan me, dat begint vaak, denk ik, in het onderwijs. Nou, het begint met de opvoeding thuis. Dat begint, begint met de mee. opvoeding is daar natuurlijk heel belangrijk in. De, het onderwijs is daar heel belangrijk in. Dat is een deel van de opvoeding. En vervolgens de mogelijkheden die je hebt om bijvoorbeeld een baan uh, te vinden. Nou, die mogelijkheden zijn vaak heel erg beperkt. Die worden in feite steeds kleiner vanwege de oplopende uh, werkeloosheid. Maar en daar moet je wat aan doen. Zeker, hè? maar dat betekent dus dat u zegt van, nou oké, okay, die jongens die worden gediscrimineerd op de arbeidsmarkt, hebben ja. een stageplek. Of zij niet En dat is dus opgeleid. de reden waarom je dus een vrouwtje van 80 van het tasbureau. Nee, nee natuurlijk nou, ja, niet. Daar gaat het nee. dus wel om. Nee, natuurlijk niet. Je mag niet. Natuurlijk mag je geen vrouwtje van 80 van het tasbureau Daar heb ik geen marokkanen debat voor nodig. Dat mag niemand. Dat mag een Marokkaan. Nee, maar u niet. zegt wel dat u begrijpt uh, dat die cijfers zo schiet. Zijn, omdat nee. ze hier een stage of een werkplaats kunnen ja, krijgen. Nou ja, wat wat ik, ik denk uh, ik wel ik... Dat, je, dat je moet kijken naar wat, de, wat ik probeer te zeggen. Is dat je moet kijken naar wat de oorzaken zijn. Ik betwist niet die cijfers. En ik snap ook heus wel dat je zegt: van ja, dat is, dat is te gek voor woorden. Daar moet iets aan gebeuren. Maar je gevoel, moet kijken waarom. Dat begrijp ik. Maar heeft u het ergens gevoeld? U, u vond nou een redenering waarin u het als volstrekt logisch voordoet. Dat die opvoeding niet goed is. Dat de onderwijskansen nou, kleiner zijn. Maar dat is toch in principe helemaal niet zo? Nee, We je hebben je toch een onderwijssysteem dat voor iedereen toegankelijk is... en waar in principe iedereen kan slagen, getuigen. Ook de lange lijst van mensen van Marokkaanse afkomst die wel geslaagd is. We nemen wel heel wat voor vanzelfsprekend aan, waar ik wat vragen, denk ik. Het, het gaat erom, je moet je de vraag stellen hoe het komt. Ja. In dit geval gaat het dan over dat uh, Marokkaanse jongeren oververtegenwoordigd zijn in de zeg dus Je moet kijken naar wat de oorzaken daarvan zijn. Die hebben vaak te maken met hoge werkeloosheid. Die hoge werkeloosheid heeft vaak te maken met het feit dat de opleiding onvoldoende aansluit bij wat op de arbeidsmarkt bijvoorbeeld uh, uh, gevraagd wordt. Gevraagd wordt en, uh, en nodig is. Nou, dat is niet zo makkelijk. Je zegt wel dat het niet zo makkelijk is om daar een oplossing dingen, voor te vinden. Je zegt nou een heleboel dingen, maar er zullen ongetwijfeld net zoveel raas intelligente Marokkaanse jongens zijn. Natuurlijk, die als zijn er ook. Natuurlijk. intelligente. Jongen. Natuurlijk. Dus de, de, bij wijze van spreken zouden er net zoveel VWO-klanten als VMBO-klanten uit die groep moeten komen. Dus er is nog, voor mij nog steeds niet verklaard waarom dat dan. Daar juist in die groep mis zou moeten lopen. Nou ja, omdat. omdat we om... nemen maar het een en ander aan zo. Nou, ik neem aan dat als die cijfers zo zijn. Hè, dat, en dat weten we, dat daar bijvoorbeeld op het gebied van de criminaliteit. dat daar een bepaalde oorzaak voor is. die iets te maken heeft met die positie van Marokkaanse jongeren. in de Nederlandse samenleving. Die, die criminaliteitscijfers die komen niet zomaar ergens van nee, vandaan. Niet. daar is een maar... oorzaak voor. Maar... En ik denk dat je als politicus. je altijd moet afvragen. wat is die oorzaak? En maar vooral. wat kan ik daar dan aan doen? En dan moet je bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld geld uittrekken om, om voor die, in de jeugd. De, uh, als het gaat om jeugdwerkeloosheid. om groepen die het extra moeilijk hebben, extra uh, scholing uh, te laten volgen. En vervolgens uh, zorgen dat ze vanuit die school ook een baan vinden. U nou, vindt het en... dus wel op zich gepast om dan zeg maar, de etniciteit mee te nemen als factor die mogelijk oorzaak als, is. Voor... Als blijkt dat die etniciteit een rol speelt in het bijvoorbeeld moeilijker vinden van een baan of moeilijker je kunnen aanpassen op, uh, op, uh, in het, of een plek vinden in het uh, onderwijs zoals het er nu is. Of dat je extra aandacht nodig hebt maar er zijn in het onderwijs. Smaak, of, je, of je laat die gedachte toe of je doet het niet. Ja, ik, ik, zou, ik zie geen enkele reden om die gedachte niet toe te laten. Ik vind er niks, niks tegen om te zeggen, hoor, is, kennelijk is het zo dat uh, de, de jeugdwerkeloosheid onder mensen van allochtone afkomst, we hebben het nu over Marokkanen, mag ja, twee dat keer dat zo ook. groot is als onder andere jongeren. Dat is geloof ik wat ongeveer de cijfers dan zijn als je naar de werkeloosheid kijkt. Nou, dan zou ik wel gek zijn om te zeggen: nee, maar dat mag je niet zeggen, want het is politiek niet correct. Het gaat mij niet om dat je die dingen niet mag zeggen. Het gaat mij erom dat je a. niet iedereen overeen kan kunt scheren, hè, nee. want er zijn inderdaad ook heel veel Marokkanen en Turken en zo, die het geweldig uh, doen, en b. dat het alleen maar zin heeft om erover te praten, als je over oplossingen praat voor de problemen. Er is al nou in dat, zeg maar, het Marokkanen-probleem, nou, dat die jongens veel in aanraking komen met criminaliteit. Ja. Uh, veel schoolverlaters. Uh, veel uh, jeugdwerkeloosheid. Ja. Ja. Uh, moeilijk aan een baan komen. Daar is al heel veel geld in gepompt. En het heeft nooit ene moer geholpen. Dus om dan te zeggen, laten we er nog maar een beetje geld in stoppen. Dat is eigenlijk een beetje de ontwikkelingssamenwerkingsdilemma. Nou, dat weet ik niet. Want ook ontwikkelingssamenwerking heeft wel degelijk heel veel geholpen. En ik denk dat ook allerlei programma's die er zijn geweest in het verleden... Hè, uh, om iets bijvoorbeeld aan de jeugdwerkeloosheid te doen... dat die wel degelijk geholpen hebben. Alleen, ja, het probleem is daarmee nog niet uh, opgelost. En nu, nou het slecht gaat met de economie... nou zie je natuurlijk juist dat de groepen die zeg maar, het moeilijkst hebben... Uh, met, uh, qua opleiding, of uh, dat die daar het eerste het slachtoffer van worden. En dan zie je dus inderdaad dat die bij de jeugdwerkeloosheid... allochtonen heel erg oververtegenwoordigd ook weer zijn in die groep. Dan moet je speciaal uh, uh, weer beleid gaan voeren. Nou, dat wil als je best, maar als je heeft ook geen geld. En die wachten ook op uh, hè, de... M de maar meneer Van Ooyek, ik, ja. uh, ik uh, uh, werk in Amsterdam-Oost. En uh, daar zit ik in een gebouw waar heel veel allochtonen... zwarte scholen uh, muziekles ja. hebben of gymles ja. hebben. In ieder geval, ze komen allemaal voorbij lopen. Uh, dat zijn jongeren die, denk ik, de derne, derde generatie uh, he, hier me. in Nederland zijn. En als ze voorbij lopen. Praten, zonen. Het zijn jongeren die hier vandaan komen. En dat zijn dezelfde jongeren waarvan u zegt van... Ja, potverdikkie, En dan krijgen ze geen stageplek. Nou, als er een pipo bij mij langskomt... of het een Chinees is, een Marokkaan of wat dan ook... Nee. die hier geboren is... Nee. Ah, dan is zo prat. dan krijgt hij bij mij geen stageplek. Nee. En dan kan je zeggen... Ja, dat ligt aan de scholing. Nou, ik ja. denk dat ze gewoon een Nederlands... een taal op school hebben gekregen. Ja. Ja. Dus het is uh, ook een Tuurlijk. afzetten tegen... tegen zeg maar... Hè, tegen uh, de, de maatschappij... Ja, dan moet je niet gaan piepen aan later. nee nou, maar gewoon... je zegt ja, ja, maar niemand wil me hebben. Nee, je spreekt nee, de taal tuurlijk. niet van het land waar je bent geboren. Mensen die niet de taal spreken... Uh, die, die kunnen inderdaad niet gaan piepen... als ze geen, uh, geen baan krijgen. Dat nee. is nogal duidelijk. Ik, ik ja. ga ook niet hier uh, doen alsof alle Marokkanen zielig zijn. En, uh, nee, uh, die uh, allemaal... Zeker niet. Nee, toch? Nee, nee zeker bedoel, niet. Nee, ik heb een hele Mensen hebben hun eigen verantwoordelijkheid. B, er zijn uh, ook uh, onder de Nederlanders... heel veel etters ongetwijfeld. En ja, alleen die, van, die zijn dan um, volgens uh, mij 11 Procent, uh, komt in aanraking oh, met justitie. Ja. Dus okay. ja, dat, die, die ja. kaart vind ik altijd zo ouderwets. Van, ja. Ja, er zijn ook Nederlandse doerakken. Nee, ja, ja, Nederland. nee, ja, ja, de oververtegenwoordiging van mannen krijgen. maar als die eigenlijk, we, we, eigenlijk we, komt het om mannen. Nee, maar wij zeggen van, we willen niet... De, nou ja, laat ik zeggen wat ik vind. Ik vind het niet goed om iedereen overeenkomt te scheren. Dat geldt voor, voor Marokkanen en Turken. En dat was één van de redenen dat wij zo'n debat vrij zinloos achten. Je moet juist kijken. Ik denk dat bijvoorbeeld voor Marokkaanse jongeren die niet slagen... heel motiverend kan zijn om eens goed te kijken naar die Marokkaanse jongeren die wel slagen. Of ja. weer de Turkse jongeren ja. die wel slagen. Of weer... Nou, probeer op, dat, op die manier dingen, uh, uh, zeg maar, positief te draaien... En uh, natuurlijk is het zo, dat als mensen zelf, nou ja, met... Uh, Warmte en respect. zou ik zeggen. Prachtig. Oh, schat, dat hebben, we, dat hebben we zoveel lang geprobeerd. lukt alleen niet, jongen. Maar, maar niet wow, uit. er is ontzettend veel gebrachtje. wel gelukt. Ja. En, en ook uh, uh, waar het gaat om integratie van, van mensen uit andere landen in Nederland... is het natuurlijk ontzettend veel wel gelukt. Alleen, natuurlijk praat je in de politiek meestal over de dingen die niet gelukt zijn. Ja, ah, zo is het ook. We gaan even iets... We uh, praten, we komen straks met u verder, hoor. Okay. Uh, we zijn <laughs> nog niet van ons af. Uh, we gaan iets, uh, Iets, nou, ik wou zeggen iets belangrijks, maar dat is niet zo. He? Nee, dit, maar het is wel een vast onderdeel van deze show. We komen er al jaren niet onderuit. Het is, uh, het is weer tijd voor het radiospel. Eén quote, drie nieuwsfeiten. Het echte Jannen radiospel. Ja. ja, nou ja, goed, het moet maar. Het echte Jannen radiospel. Ik leg nog één keer uit in het citaat dat je straks te horen krijgt. Er zitten drie nieuwsfeitjes verborgen. Welke drie is natuurlijk de vraag. 0-101-1 als je herkent. En de winnen krijgt ik enige echte, enige echte, echte Janne t-shirt. Enige echte, enige echte Janne t-shirt. Dus 0-101 als je de drie oplossing weet van het volgende. Spelletje. President Poetin wil het budget van de thuiszorg met ruim 1 miljard euro verlagen. De bezuinigingen zijn nodig om te voldoen aan de voorwaarden voor Europese financiële steun. Nou, nou, nou. Bouter, hartstikke leuk gedaan. Complimenten. Hartstikke zit, leuk zit, gedaan. Mag ik nog één keer, gewoon omdat het een keer goed is? Ja. President Poetin wil het budget van de thuiszorg met ruim 1 miljard euro verlagen. De bezuinigingen zijn nodig om te voldoen aan de voorwaarden voor Europese financiële steun. Echt, wat een ontzettend leuk, leuk Nee, maar hij is go ja, gewoon goed geplaatst. Ja, ik denk niet eens dat ik de kabouter het zelf heeft gemaakt. Nee, ik denk nou, jij heeft iemand ver nee. ingeurd. Uh, uh, doe jij dit spelletje? Ik ben eventjes... Hoezo uh, oh, doe je ja. natuurlijk in een ah, Oké. Okay. Dag Ed! Nou, bel, ja, wacht even. Ik zal eerst even zeggen, Bel. Eh, 0800 1121 er is dan op het lijnen niet open. En waarschijnlijk heeft iedereen het fout. En we gaan beginnen met Ed. Hallo Ed! Hallo. Uh, oh, hallo. Dag Janne. Hey, dag Ed, alles goed? Best, van jullie? Ja, heerlijk, heerlijk. Stem je ook op GroenLinks? Ik stem nooit GroenLinks. Oh, nee. Dan nou, uh, dan, dan, dan, aardig, dan betrekken yo, dat we we Bram even niet kan. in het gesprek. <laughs> nou, het was natuurlijk ook. Kijk, percentage technisch was het was ook onmogelijk van, dat we iemand aan de lijn krijgen die op GroenLinks stemt. <laughs> ja, ja. Misschien zijn ja. we wel drie zeteltjes in de peilingen. Ik, ik, ik zal proberen die oplossing te geven. Oh ja, sorry, laten we even door jij heen praten. Ja, heel goed. Ik weet ook niet of ik het haal hoor. Poetin die komt morgen hier. Meen je dat ook. Ja. ja. komt die doen dan? Nee, nee voor mij mag hij niet komen, maar goed, had het maar. Nou, Ed, niks te doen. Hij komt toch? Als de tweede oplossing was, dan ben ik het even kwijt. Ach, oh, sorry hè, dat wil je een beetje uit je, uit je concentratie halen, Ed. Ja, nee, dat geeft niet. Ik zit te denken. Ik had het. Oh ja, daar is die, uh, nee. Oh, Ed heeft een tier, denk ik. Ja. goed, goed, Ed, een, één slokje het. rode wijn te veel. Net wie was het thuis, sorry? Ja, thuis. Ja, goed, Ja, dat is Die hebben gedemonstreerd in Haan Ja, maar je moet er drie hebben. Ja, nog één. Ja, de derde was 1 miljard, geloof ik. Ja, nee. Nee, dat was de tweede, Dat had je al. Ik gun was dit is wel, Europese financiële steun was de Wie zou dat nou eens kunnen wezen die die nodig krijgt? Ja. Welke insigering? In, ze zingen land? de Fado's. Uh, ze ja. zingen Fado's. Va en ze eten bakaljauw. Ja, ja. En uh, ja. Dat, dat ligt zeg maar op het Iberische schiereiland. Ja. Dat is niet Spanje. Nee. Nee, dat is Portugal. Ja! <laughs> ja! Van harte geleden is die vlakkaart. Uh, leuk. Ja, dan gaan we even heel snel <laughs> no, een plaatje draaien. Want ik nou. moet toch een padje pissen. Ja, dan gaan we dat kassen. Oké. Bruine suiker. Ja, ja, ja. Nu jouw tijd. Nee Vijf. ja zeker ja met, met, met eigenlijk het was uh, ja, met, vindt groenlinks dit wel een liedje dat kan wat gaat over donkere vrouwen die uh, groenlinks is wat... niet overal een mening over nee maar misschien nee, deze donkere vrouwen ook een beetje in de hoek gezet als dat zo lekker kunnen dansen nee, en zo nee, nee, nee dat, dat, oh. dat nee, nee Rolling Stones uh, is oké. Okay. Heel heel veel uh, ja ja nee ik zoek vandaag ik ben zijn vandaag ah zoek... oh, mooi ja, nou, nou hartstikke leuk Hey Jan, uh, gaan we iemand uh, nog spreken? Zeker wel. Oh. Ik dacht dat je klaar was. Uh, nee, van de week natuurlijk ontzettend veel herrie-jan uh, rondom de cyber-check op de banken. Niemand kon meer betalen. De salaris dus klopten niet meer. Het MKB natuurlijk. Oh, we hebben zoveel geld gemist en verschrikkelijk. En niemand die weet wie er schuldig is. Dus de vraag is: moeten wij maandag al ons geld ophalen en in een oude sok stoppen? Of kunnen we toch gewoon vertrouwen op het ic systeem van de bank? Nou, wie gaan we daarover bellen, Jan? Ja, ik niemand Jan? anders meer dan. je dan? Nou, Eddie. Eddie. Ed. Ed. en een beetje. Yeah. Goeie <s> <s> Wat is oude cybergoed over 13 jaar? Dan gaat het lekker, jongen. Ja, ja hoor. Laatste keer dat we in spraken, uh, ging je trouwen, hoe was het? Nee, het was de voorlaatste keer toen we spraken. De voorlaatste keer, Wat is er dan gebeurd ja. in de tussentijd? We vorige ja, is... week hebben we afgesproken en Ed en ik hebben afgesproken dat we het er niet meer over hebben. Is het niet doorgegaan? Oh, sorry, Ed, dat wist ik echt niet, jongen. Nee, dat geef je. Ja. Is het uh, niet doorgegaan, Ed? Nee, maar ik wist het echt niet. Uh, nee, nee, dat zijn, uh, we hebben we toch maar besloten om het uh, maar niet te doen. Complicaties op de weg. Ja, nou, Ed is even... aan het trouwen! We zijn een serieus radioprogramma bezig over cybercriminaliteit. Oh, shit. Luister eens... Ja, ik je... ben hier een Jij... beetje van in de war. Ja, ik, zat, even... ik ga nog even rustig bij komen. Ed, heb je heb je cent al van de bank gehaald, Ed? Nee, ja, ik heb ook niet zoveel op de bank. Dus had je niet gespaard dan ik, voor het bruiloftsfeest, Ed? Ja, dat was natuurlijk allemaal wel op, hè, nu. Oh, je hebt natuurlijk lakens gekocht en servies. Oh, Oh, dus en dat konijn oh, heeft eerst oh. een jurk van drie rug uit je zak getrokken. <laughs> ja. en, en toen het zover was, zei ze, nou Ed, ik twijfel een beetje. Ha, oh, die wijven dat was allemaal hetzelfde, Jan? andere. Nou ja, Ed, uh, waar hebben we het over? We oh. hebben het over uh, yeah. cybercrime, ja. No. Ed. Uh, die aanval op ING. Wat was dat precies? Ja, een didos Leg het even uit voor nee, de... Nee, het was dus geen net uh, Toch wel. Het was geen didos. Nee, nee er jongen. Er zijn twee dingen geweest, hè? Ook bij ING afgelopen week. Ja. Uh, tenminste, dat lijken nu twee dingen. Ja, uh, nee, zeker. Aan uh, de Ik... kant dat je saldo niet ja. klopte, nee, omdat ja, ze een verkeerd bestand hadden ingeladen. Ja. Ja. Dus Wie hadden dus een verkeerd bestand, en, bestand in. ingeladen? Wie? De ING zelf? Uh, ja, de ING zelf. Ja, gepraat weer verder, Ed. Ja, ik begrijp nu toch al die vrouwen... vrouwen dat. Daar... sommige afschrijvingen twee keer uh, werden gedaan... ...en dat soort dingen. Dus ja. dat hebben ze weer hersteld. En ja. later op de week was inderdaad uh, een d, een d ...dus ja. een aanval uh, op de website en ja. de andere diensten van uh, ING. Vraag ja. is Ed, de vraag die we willen stellen... ...die eerste zogenaamde interne storing... ...dat was helemaal geen interne storing. Nee, joh. Nou ja, zeker. Nu natuurlijk de andere aanval eroverheen is gekomen... ga je wel denken van wat is daar precies gebeurd, inderdaad. Nou ja, en dat is dus de vraag die we aan jou willen stellen. Wat is daar precies gebeurd? Inderdaad. Nou, nou ja, ik denk als je dus naar die laatste aanval kijkt... Dan, eh, waarom zou je zoiets doen? Ja, Het is niet alleen om de ING te trollen... Ja, het kan, precies. is ja. een reden, maar dat uh, is toch uh, niet iets wat je zo ga, uh, gaat doen. Dus ik, ik uh, je is dit een waarschuwingsgod he? voor de boeg, Ed? De, is dit een voorproefje van wat ons te wachten staat... als wij geen 10 miljard overmaken aan cyberorganisatie? Weet ik veel wat. Uh, zoals... nou, het, Cyber? Uh, het is niet een het is niet een, een, andere dingen. Als je nu naar Telegraaf.nl uh, gaat... dan nee, dat uh, gaat een beetje merken... moeilijk, want Telegraaf.nl is uit de lucht. Ja, dat probeert hij toch te zeggen, Jan. Ja, ja. Ik dacht, laten we verwerken dat wij het al weten. <laughs> Sorry. Nou, ik begrijp... Ed, kom maar hoor! Ed! Ik, ik snap dat jullie niet allebei dat niet. Dat het ook niet werkt. En uh, zijn de, ook de afgelopen weken zijn er ook al aanvallen geweest op Amerika. Natuurlijk nu ook op Israël is er een... Uh, even zo verdenken, ja. Iran is niet het? Uh, nou ja, dat is Iran uh, zal zeker in uh, de aanval op Israël ook wel een, een rol op. zo'n oh, Trouwens, de Telegraaf is terug. En het laatste nieuws is de angst om worst met spijkers. Nou, nou is dat ook de reden dat uh, die, dat huwelijk niet door is gegaan, Ed? Uh, worst met spijkers? Nee, dat, uh, dat is jammer, andere. Maar wat was nou de reden dan dat jullie niet verder zijn gegaan? Is, of, weet jij dat al? Kan je me dat dan straks vertellen, Jan? Als je dat je uh, Nee, ja, we hebben de vorige keer natuurlijk nog gevraagd. Maar een maar paar dagen ook... na, voor, voor, dan... dan uh... Nee, het was, was one of these things, weet je wel. Nee, prima. Maar, maar dan Ik vind het wat. Het is ook heel erg. Het is ook verschrikkelijk. Is hey, gewoon, et, uh, daar kunnen we duidelijk over zijn. Het het, is, kan uh, je zo'n Didoorse aanval eigenlijk voorkomen? Dat is eigenlijk gewoon een beetje de vraag waar jij dan nee op antwoordt... en dat we dan verder kunnen met het programma. Ja, dat is, het antwoord is eigenlijk inderdaad nee. Je kan het natuurlijk aandoen om het uh, redelijk oh. af te slaan. En dat gebeurt nu ook uh, wel. Maar ja, het, uh, uiteindelijk uh, is het een, een soort uh, een wedstrijdje tussen wie het meest uh, bij kan schakelen, hè? Ja. ja, maar dat is leuk. Maar kunnen wij nou als eh, maatschappelijke organisaties... financiële instellingen... of de, de, de, de, de wetgever... het Rijk zelf... kunnen wij nou iets doen aan die shit? Kunnen we gewoon terugknokken? Hebben wij ook... Cybercrime. Uh, nou ja, we hebben natuurlijk uh, Team High Tech Crime, wat ook onder andere oh, ja. hier uh, nu uh, op ja. zit. En uh, dat, zit, uh, dat is nog niet zo lang door. geleden. Afgelopen maand hebben die nog een wervingscampagne gedaan om nieuwe rechercheurs uh, was bij te Was dat niks werken. voor jou, Eddie? Ja. Of ja, mocht je niet van je, van je vrouw? Het hoofd... <haha> oh, sorry Ed. Moet je er niet het hoofd van worden? Nee, dat is een flauw vraag. Ontzettend Jezus. Nee, om, <laughs> om daar hoop van te worden, dat lijkt grap, me niet, een, uh, niet een, uh, direct een goed idee. Nee? Zo ben Ik denk ik iets meer in de sociale hoek, maar hey, wie weet. Sorry, S sociale nou, hoek. Ed, uh, veel, veel plezier, hou jezelf in slaap. We spreken je binnenkort weer, denk ik. Hou <laughs> jezelf in slaap. Ed, Ed, even serieus, had je een ander? Nee. Had zij een ander? En, uh, ik, uh, zover ik nee. weet het niet, nee, dat is uh, gewoon... Uh, ja, yeah, one of these uh, things. En de komende trouwdatum is dan natuurlijk uh, een trigger om uh, wel of niet, uh, toch nog iets uh, te doen. Ja, zie je het, Moeten eh, we eh, niet even we een oproepje doen, Ed? Heb ik vorige week al gedaan. Ja, maar, ja, maar dat heeft dus niet gewerkt. Nee, okay. Ed, wil je dat Ed, willen we een, oproep, zullen we een oproepje voor je doen, voor een leuke meid? Nou, dat mag natuurlijk altijd, maar uh, dat zal ook uh, wel goed komen, denk ik. Ja, nou, dat denk ik niet. Uh, nou, dames ik niet. van okay. Nederland, als jullie zin <laughs> hebben in een ICT-specialist... moet je even kijken naar Ed Die... Ja, ed dus de et, zeg maar het apenstaartje, maar dan et, en dan die, zoals in het Engels de, en dan onderin streepje, en dan ed van et. Et, die et. En daar moet je dan heen gaan en dan zeg je, heb je misschien zin in een borreltje met mij, en dan komt het goed. Oké, ed Nou, daar et. Dag, Zo, zeg je het mooi. daar. Ja, vervelend, hè, toch zo. Ja, het is echt vervelend. En, ja. het, en ik, volgens mij uh, was hij ook na de uitzending vorige keer uh, best wel een beetje gechoqueerd... en verdrietig dat we het erover hadden gehad. Dus ik denk dat het ook heel goed is dat je er opnieuw over begonnen <lacht> bent. <lacht> ja, ja, dat kun jij eigenlijk het maken. Nee, in een open wat moet, nee, ja, ja, ja, moet je roeren. In een open wat moet je roeren. Nou, wij kennen hier eigenlijk alleen de native GroenLinksers... als uh, Lisbeth van Tongeren en Arjan L. van Z. En natuurlijk heel andersop. Maar onze hoofdgast, die stam nog uit het pre-geeltijd. Ja, ja, hij was lid en uiteindelijk partijvoorzitter uh, van de... Politieke partij Radicalen! Ja, een van de partijen die opging in GroenLinks. Zo is het. En uh, tussen de twee periodes in de Tweede Kamer was hij nota mede voorzitter van die radicale beweging Milieudefensie. Ja! Ongelooflijk, zegt hij dat die zonder beveiliging zitten. En ja, uh, ja, verder ja, met onze hoofdgast van vanavond. Bravo, Roy! Ja, wat je denkt, er zit een hele vriendelijke, vriendelijke man. En, en, en ondertussen is dat natuurlijk wel iemand echt gewoon een, een radicaal iemand. Hoe, hoe, hoe zit dat nou met de politieke partij Radicale? Nou, die bestaat al heel lang niet meer. Nee, maar daar ben je toch wel lid van geweest? Dat was, ja, zeker. Nou en of. Ja. En, en, en hoe radicaal was dat Dat was, was een dan? partij die de problemen bij de wortel wilde aanpakken. Nou, door moord Helemaal niet. Een hele vredelievende partij. Met allemaal eh, Radicale. tegen het passivistische aan. We hadden natuurlijk ook nog de... Uh, Passivistisch-socialistische partij, de PSP. Dat ja. ja, was met maar, de die koe, hè? Ja, ja, ja, dat is vooral wat iedereen daar van de PSP onthouden heeft, is ja. die uh, beroemde affiche. Die, die, die schijnt nu ook heel veel geld waard te zijn als je daar nog ja. een origineel nee, van hebt. Heb ik ik, ik ook, nee. ook niet, want nee. ik was dus van die andere partij. Ja, van die radicalen. Van die radicalen, ja. En was u dan ook een oude kraker? Een hele boze krakert. Nou, ik was geen boze kraak. Maar wel een Ik kraakert. heb wel eens gekraakt, ja. En vindt u Yo. nog kraken nog steeds heel leuk? Nou, het is nu niet meer zo'n... Het is nu niet meer wat gebeurd, uh, Het is meer een Portugees het, dingetje het, geworden. Het was tijdens ongeveer de kroning uh, van uh, Dacht, de vorige ja. uh, koningin toen... Dat, het, uh, dat er ongelooflijk veel leeg stond in Amsterdam... omdat er gespeculeerd werd hè, door, die, uh, ja, door van die rijke huisjesmelkers... en terwijl heel veel mensen een woning zochten. Dus ik heb pas ja? gekraakt, ja. Ik oh. trouwens ook hoor. Ja, en nee, was getrapt? je boos toen ook, nee toch? Nee, nee, we zijn ik wel, zei, we boos Ik heb netjes betaald voor mijn voor voor voor bewoner Ja, maar was, Zo, we dat, we dat, dat was toen ja. niet meer, Ik heb betaald. <Ja, laughs> dat ja. ja, is gek, ja. Ik ja. heb ook nog even wat gestolen. Maar, laten we, nou, nee, maar wat als je over... kraakte, betaalde je overigens, hè. Je kraakte eerst en dan ging je geld overmaken... op rekening van de woningbouwvereniging. En als dat dan geaccepteerd werd, dan mocht je blijven zitten. Dus je wonen niet gratis? Nee, je brak eerst in en daarna ging je ze en dan kon je dat huis voor weinig krijgen. Ja. ja, nee, natuurlijk. Hey, laten we het ja. trouwens over iets anders hebben wat oh. enorm kraakt. En, uh, nou, je, je kan het niet eens meer een kraakpand noemen, maar meer een ruïne. De partij. Hoe staat het uh, met het. Het gaat uh, goed. Nee, Kijk, het gaat niet Nee, Het gaat heel slecht. Nee, het gaat nog niet goed in de, in, de, in de peilingen, maar GroenLinks is alles behalve die uh, ruïne of uh, hoe je het net. Ja, uh, nou, maar uh, drie nee. zetels, hè? Dat is best wel triest hoor. Uh, ja, dat is veel te weinig. Ja, ja dus dat dan is veel te te We goed. hebben er vier, hè? we hebben nu vier zetels. Oh ja, ja. ja. ja, nou ja goed, 25% Ik zeg, ik zeg eraf. het uh, toch uh, maar even. En uh, ja, in sommige peilingen staan we nu weer op vier en op, in een ander op drie. Maar dat is veel te weinig, dus we werken keihard om... Maar er moeten natuurlijk een paar dingen gebeuren. Je ja. moet allereerst, neem ik aan dan, hè, schat ik zo in, intern, nou ja, of het schoon schip ja, is of dat is in is helderheid, dat is klaar. Ja, is de, klaar. de partij ja. is op één lijn. En wie hebben er gewonnen? Ja. De, de, de, de, de, de, de, de hele linkse rakkers of de, de, de groenrealisten? realisten? Wie? Nee, wij zijn een mooie combinatie van links en, uh, en groen. En dat blijven we ook. En uh, de mensen die op uh, GroenLinks gestemd hebben, die hebben gewonnen. Want we hebben de partijen op orde. En dat is ook wel het minste wat mensen van ja, je mag verwachten toe. natuurlijk. Hè. Maar goed, er was een twijfel over bij mag. de vroege verkiezingen. Wat? wat betekent op orde? Wat is er dan nou gebeurd? Ja, dat is dat we, we, of, of, dat be, of aangepast? Of? Dat betekent dat we net een congres hebben gehad... waarin we teruggekeken hebben op hoe het toch mogelijk was... in hemelsnaam om zo te verliezen bij de verkiezingen. Maar, zal ik het uitleggen? We hebben het zelf ook. Maar ik ben benieuwd wat je, wat je denkt. Nou ja, de organisatie binnen de partij was een zootje. Ja. Precies. Ja, ja. Nou, dan zijn we er wel. En dus hey, daarbij, we... het spreekt ook niet meer zoveel aan, denk nou, ik. Dat is nou, juist, dat valt nou juist heel erg mee. Er zijn ontzettend veel mensen oh. die de ideeën... Alleen van maar eens Groen... de hond belt even de verkeerde mensen op Nee, ofzo? maar het is, nee, is waar wat je zegt. Um, uh, kijk, ik heb zelf zes weken campagne gevoerd afgelopen zomer... en ik heb op straat ontzettend vaak gehoord dat mensen zeiden... van nou, we vinden de ideeën van GroenLinks goed... maar als je niet eens je eigen partij een beetje kunt besturen... waarom zouden wij jou dan vertrouwen? En dat snap ik ook. Dus, dus ik denk dat het, vert, het vertrouwen van de kiezers vooral verspeeld hebben, omdat we intern veel te veel gedoe hadden. Is het lek boven? En, met het eruit uh, wieberen van Tovigdibi en het andere getijzum. Nou ja, we hebben nu gewoon goede afspraken... over hoe we die partij met 24.000 leden... Uh, hoe we die uh, willen besturen. zo. het was dat er ook een die... beetje, de, de, het probleem, sorry dat ik je onderbreek, maar dat, dat, dat, dat er wat veel, nogal, nogal nadrukkelijke bloedgroepen in die partij, of eigenlijk twee. Nou, kijk, die, die, het gekke is juist dat die conflicten die er waren, die liepen niet eens zozeer via die, uh, via die, die bloedgroepen. Er was niet eens dat het nou, bloedgroep is vaak van nou, jij was vroeger van die partij, of ja, jij was van die stroming. Nee, ik denk dat dat niet het punt was. Het punt was dat er een aantal dingen gebeurden in de publiciteit en daaromheen en Kamer maakte dat erger, waardoor mensen zeiden... ja, die lui die maken ruzie met elkaar... in plaats van dat ze uh, zich inzetten okay. voor, het, uh, ja, voor wat het belang van, uh, van Nederland is. Nou, dat ligt nu... Ver achter ons. We zijn nu echt bezig om te proberen in de Kamer. Maar niet alleen in de Kamer natuurlijk. We hebben tientallen wethouders door het hele land. We hebben mensen in het Europees parlement. We doen ons ongelooflijke best om kiezers weer terug te winnen. Omdat we vinden dat we een goed programma hebben. Ja. Waarin we groen en links. Dus sociale dingen, werkgelegenheid, zorg... En milieu, groen, uh, natuur, voedsel. met elkaar combineren. Ja. Ik denk dat wij de enige partij zijn. die dat doet. op een manier. dat we zeggen. duurzaamheid is niet alleen iets. Uh, voor betere tijden. een soort luxeproduct. Nee. Milieu een milieuze luxeproduct. maar echt juist iets. wat je ook in tijden van ja, crisis. kunt combineren dat heel erg goed. Alleen ja, niemand eet het. het. Dat is een nou, beetje ja, dus en, en het is natuurlijk aan ons. Om, om ervoor te zorgen. dat mensen die dat in beginsel goed vinden. ook omdat ze zelf. zonnepanelen op hun dak aan ja. het leggen zijn. Of in een Toyota Prius rijden om, nou, dus om is nog ontzettend die... grappig dat wij hebben thuis en een Toyota Prius en we hebben zonder op het dak liggen en toch gaan word ja. ik niet word ik niet niet hoe zit is er wat is er nou niet een, een, een, een, ja, en een visie een creat ja. een, een, en dat kreet, is, een schuil, ja. het is allemaal zo ja. mild en zo lief en zo nou ja dat die, is ja, ja, nog, dat, dat, dat, is nog weer, dat is nog dat is nog wat anders hoe je het uh, doet maar het is natuurlijk wel raar dat de partij die zich al zo lang inzet juist voor die dingen die mensen nu heel belangrijk vinden en die jij ik ook belangrijk vind want je rijdt in die uh, elektrische auto Ja, gaat het alleen maar om en geld en, hoor, gaat niet om milieu. Ja, nou ja, ik weet niet waarom die het doet, maar dat maakt niet eens zoveel uit, toch? Als je zonnepanelen op je nee, dak maar. hebt. Nee, maar ik wil dat je ja. nog ja, eventjes nou, ja. de ellende binnen de partij analyseren. dan okay. ja. laten we, ja, dan we, dan laten nou we juist de zo... ellende van het partijprogramma dan voor ik laten. Dat zo wel terug. <laughs> uh, uh, dus Femke Halsema ging weg. I iedereen was gek op Femke. Ik ook, mooie bruine ogen, leuke ja. krultjes. Ja. Ik ik verstond het niet, dus ik heb al nooit gehoord wat voor ons is. Nee, dat vond je ook verder niet zo. Nee, En toen kwam Jolanda. De Sap, hartstikke leuke meid, kon er geen moer van. Eh, die moest weg naar al dat gesodemieter. En toen kwamen ze opeens... Bram, we hebben je nodig. <laughs> eh, heel goed dat je het gedaan hebt, want iemand moest het doen. Maar u bent een tussenpauze, hè? Een, een tussenpauze. Nou ja, ik ben nu, uh, de, ik ben nu de fractievoorzitter ja, nee, ben ik en de partijleider. Wel, maar en wat onderweg er over een paar jaar, een... jaar gebeurt. ik. je toch een tussenpauze? Nou, nou ja, ja, mijn taak is vooral om te zorgen rust. dat die partij weer. Nee, niet rust. Nou ja, nee, rust. Want mensen gaan niet voor een rust in de politiek natuurlijk. Het was wel belangrijk dat de partij weer tot rust kwam. Maar dat is gebeurd. Nu gaat het natuurlijk niet om de rust. Het gaat erom, dat wij met onze ideeën voor vergroening van Nederland en voor werkgelegenheid en voor een betere zorg, dat wij weer het vertrouwen van de kiezer krijgen. Maar, maar u bent dus toch juist zeg een, heel, steeds... een hele rustige fractie? Liever zeggen, u bent bijna onzichtbaar. Uh, nou ja, goed. Wij, ik, ik doe mijn uiterste beste om uh, met mijn collega's... Uh, zoveel mogelijk aan de weg te timmeren. Nee, maar, maar, u, it, sorry hoor dat ik hier uh, part, interne partijdingetjes uh, nu blootgegeven. Maar jullie zijn Jesse Klaver aan het klaarstomen... om u over een jaar op te volgen. Dat weet u zelf ook wel? Nee, dat, dat hoor ik nu voor het u, eerst. U kijkt, ja. u kijkt weg naar de verkeerde kant. Ik, ik dat betekent namelijk dat u uit liegen Ik kijk weet helemaal het niet weg. Nee. U weet niet dat Jesse Klaver wordt klaargestoomd... om bij de volgende verkiezingen mee te doen? als Nee, kijk, als, wij, als er verkiezingen komen... dan gaan wij een uh, referendum houden in de partij. Dan kan iedereen zijn kandidaat stellen. Ook Jesse Klaver. Jesse Klaver Oei. is een Zij, heel... Uh, willen jullie dat nog? Dus heel groot politiek met, talent. Mensen die zich, mensen die zich ja. kunnen kandideren... zeggen van, ik wil ook wat laten doen. Ook ja, want je dat je dan leert van fouten. Maar Zou, nee, u dat, mag ik nee. dat Zou u dat verstandig vinden, Sosne? Stel je voor dat het nou over een jaartje valt: dat, dat kansloze Rutte 2. En nou, vrijwel toch wel sneller dan je denkt, moet je ineens weer gaan denken aan, aan de volgende ronde. Zou ik denk dan niet dan dat al er zeggen? veel mensen op dit moment op verkiezingen zitten te wachten. Nee, maar Wat ja, zou dat dan zou kunnen gebeuren, gebeuren ja. natuurlijk? En wat zou ik dan verstandig vinden? Nou, moet, moet Jesse Klaver al voorop staan of zegt hij... nou jongen, wacht nu maar even in de coulissen. Ik, papa doet het nog wel even. Ja, dat, dat hangt van zoveel verschillende dingen af. Daar kan ik nu echt geen antwoord op geven. Kijk, ik ben nu uh, fractievoorzitter en partijleider van uh, GroenLinks. Ik, ik heb uh, eerder gezegd... Ik, het is mijn taak om die partijen weer bovenop uh, te helpen. Als dat lukt, dan wil ik daar zelf graag nog een paar jaar van... Tot nu toe gaat vangen. het niet leeg. Nee, tot nu toe. Dat is nog niet gelukt. He, ja. ik, ik, dat, ik bedoel, dat he, daar ga ik ook uiteraard niet omheen draaien. Nee, dat, nee, zou dat kan ook niet. weinig zinvol zijn. <laughs> he, dus we staan veel te laag uh, in uh, de peilingen. En, uh, uh, maar ik ben ervan overtuigd dat het wel gaat lukken. Met u aan het roer? En, met mij aan het roer. En uh, dan ga ik daar zelf ook nog een paar jaar van genieten. En dan zien we wel weer verder. Nou, dat is nu eens Dus dit is een praatje dat Jesse Klaver wordt klaargestoomd om uh, u binnen ik een jaar? Niet, ik, net, uh, ik weet niet, ik heb u dat net... Nou, dat, niet dat zegt Arjen verzet. Wie zegt die zegt dat wij die uh, Jesse ja. aan het klaarstomen ja, zijn? Dat zegt hij ja, niet ja. twee weken geleden hier bij FJHanne. Ja. Dus dan heeft u een, uh, een, een liegende uh, oud Tweede Kamerlid uh, ja. bij uw partij. Ik weet niet wat, uh, wat Arjan Facet weet, wat ik niet weet. Maar als we oh hem aan nee, het klaarst... er is weer een coup aan de gang bij groenlinks we, als, als we Jesse aan het klaarstomen zouden zijn... dan zou ik toch wel de, dat als eerste moeten weten. Ja, dat denken. dacht Jalan de Sap ook. Kijk, Jesse moment. is een ongelooflijk groot uh, talent. Je ziet toch ook dat hij een kanshebber uiteraard, is om de, de boel te rijden? Een, een, een jonge, jonge frisse vent? Uiteraard, maar dat ontken ik ook niet. Dat is een van de grootste politieke Talenten die wij hebben, natuurlijk bij Jeroen ja, Nu is ja. de rest natuurlijk over de bank ik, ik vind het geweldig dat we Jesse in de verkiezingen. Keuzes uit natuurlijk. vier. Uh, ja, maar goed. Ja, nou, nou, nou, nee, Tientallen en, wethouders, En nu doet u zelf 100 100 niet. De Heb je er nog maar drie? En dan heb je uh, Liesbeth nou is een beetje iets die is op het milieu? Nee, maar je hoeft niet per se te kiezen uit de mensen die nu in de Kamer zitten. Als je weer verkiezingen krijgt, dan kun je ze uit nou, zoveel mensen kiezen. Ik zou niet weer, weer een onzichtbaar iemand-fractievoorzitter maken. Nee, toch niet. Ik zit toch wel een beetje een pr kanonnetje hier zitten, meneer Wat Vind jij niet grappig dat meni van oh dan gaat niet eens over ja nee het was zichzelf zo stellig als als, als als de grote leider van groenlinks positie ik vind het wel verfrissend eigenlijk ja vervriezend is het wel, maar of het geloofwaardig is. Nou ja, we hebben het net al gehoord. Ja, dat bepalen jullie natuurlijk, of het geloofwaardig ja, is. Begrepen. Ik kan alleen maar zeggen hoe, het, uh, uh, hè, hoe ik het zie. En ik zeg, nou, die rust in de partij is terug. Dat is nog niet zichtbaar in de peilingen. Dat vind ik natuurlijk heel erg. Daar werken we met z'n allen heel hard aan. Dat gaat uiteindelijk om het terugwinnen van het vertrouwen voor de kiezer. Ik doe dat op mijn manier. Mijn collega's doen dat op hun manier. En uh, of dat aanslaat, dat zullen we de komende tijd uh, zien. D66 die was ook bijna dood op een gegeven moment. Ja, en toen, en die zijn ze, nu uh, toen zijn ze gaan gillen tegen de PVV. En toen gingen ze weer groeien. Was dat ook ja. de reden om niet mee te doen aan het Marokkanen-debat? Een PR-stunt, zoals we dat noemen? Nee, wij zijn niet de hele tijd uh, bezig om uh, PR-stunts uh, te doen. Ja, als, als je nee, op drie uh, zijten ja. staat. Nee, wij gaan, uh, uh, wij doen ons werk toch vooral inhoudelijk. En ja, oh ja misschien... Ja, ja, uh, ja, dat we willen, dat uh, is het ja, probleem ook, hè? is probleem dus kunnen het, zijn. het hele maar. nieuws van onze tijd... om na te denken over iets wat ons overtuigt... dat er toch iets meer een, een soort felheid... die ja. is in het, heel inhoudelijk. Dat wil ik toch zo ja. graag nog eventjes van u horen... Van, van hoe dat vorm moet krijgen. Hoe gaat u in die kamer staan? Tegen wie gaat u inbeuken? Ja. En, wat, en wat, wie moet er allemaal de grond gelijkmakend worden... om uh, GroenLinks omhoog te beuken? Ja, want daar ja, ja, gaan we het straks even over hebben. want okay. We moeten zo eventjes naar... Het oh, ja. nieuws van 1 oh. uur. Want we willen straks even horen hoe u het gaat doen. Ja, hoe ja, u de partij bent grootgemaakt. Dat, dat zal ik ook zeggen. Maar we gaan eerst even naar het nieuws van 1 uur. Maar en straks terug nou, bij Echter Jannen met Bram van Ooyek. De baas van GroenLinks. Oh, ja.